Heel goed, hier in de pauze was een heftige discussie over die drie lijnen, hoe dat licht omhoog kwam, hoe het licht om naar beneden kwam, via de linkerlijn. Het is heel goed. Het is heel goed dat jij het probleem, dat jij dat niet begrijpt of begrijpt of je dat vragen heeft. Uh, wat ik kan vertellen, ik probeer ik iets kort. Het is... Niet zo uitleggen. Je moet gewoon aan de hand van wat wij leren, leren er te ervaren. En blij zijn, tevreden te zijn, dankbaar zijn van wat jij ervaart. We hebben de rechterlijn, we weten wel dat de rechterlijn die maakt, verkort onze wens. Ja, dat is de correctie. De eerste stap van de correctie is... ...om de rechterlijn te maken. Dat wil zeggen... ...dat ik maak mijn wens kleiner... ...omwille van de correctie. Dat is wat je moet doen. En niet de hele technologie... ...hoe dat allemaal met elkaar zit. Dat is uh, ook de tekening. Ik zou helemaal geen tekening willen hebben. Ik heb absoluut geen tekeningen meer nodig. En teken ik ook absoluut niets meer. Vroeger had ik het nog getekend... ...maar alles moet zitten in jouw hart... Ja, in alles moet zitten in jezelf. En je moet langzamerhand vergeten de tekeningen. Ja, dus nu, al die tekeningen die wij nu leren, later moet je ze vergeten. betekent vergeten, betekent ja. hebben zij in je hart en niet uh, zien die tekeningen als het ware op het bord. Dat is, uh, dat is wat de mens graag wil. Hij wil het materialiseren, hij wil het zien in de lijntjes. En geen lijntje klopt, ook hier wat we hier hebben opgetekend. Dat is een klein beetje iets wat dat maar is, it, is het dan, tekening. Dat een beetje, is een beetje laag laag, hoog. Er zijn zoveel so dingen die, die we zullen leren. Dus de rechterlijn, dat is de eerste stap van de correctie. Dat ik mijn wens klein Eerst ga ik dan, dat is wat niet, wat we hier niet zien. Eerst zeg ik Tsimtsum, alf. Dus eerst niet ontvangen, helemaal niet ontvangen. Dan ga ik de tweede Tsimtsum maken. Dan zeg ik, en nu wel ontvangen, maar dan alleen maar, door, alleen maar twee lichtjes. Ja, dus ga ik mijn maar goed optrekken naar onder de hoogma. Alleen twee lichtjes alleen nefschen dan ga ik verder om man opbrengen ik wil wel ontvangen ja duidelijk dus aan de rechterlijn wat doe ik aan de rechterlijn ik zeg niets ontvangen alleen geven ja zimzum allef zegt als ik zimzum Alef doe dan zeg ik ik wil niets ik wil niet ontvangen en niet niets ik wil alleen maar niet ontvangen en daar ontvang je al in de eerste een lage portie van nefesh. Je ontvangt al nefs daardoor. En nefs is al een lage vorm van chassadim. Kan je al ervaren een beetje chassadim door te zeggen nee? Hoe pijnlijk het ook is. De mens die stopt met drugs en die moeite neemt. Maar die ziet de wereld opeens. Die zegt, hoe de wereld is mooi, al moeilijk het is om af te kikken. Maar de mens zegt, hoe geweldig is het zonder drugs te leven. Als de mens echt wil leven. Nee, maar dan zeg je dan, tsem alef, om niet te doen iets. Omdat je nog geen kracht hebt om te geven zelfs. Maar dat is al de eerste correctie. Of correctie, laten we zeggen, de eerste stap naar de correctie. Om nee te zeggen. Dat is Tsim Tsum Jij ja, doet het ook precies. Jij doet het ook altijd zo. Iedereen moet het zo doen. Er is niemand anders. Geen andere manier. Dan ga ik, ga ik mijn wens korter te maken. Dat is wat de Simtsum bet. Dat ik zeg nou. Ik kom alleen maar tot mijn maal goed, Trek ik naar mijn wens. Trek ik alleen maar naar onder de hoogma. Alleen twee lichtjes ga ik zien. Nefesh en roeg. Maar ook dan, wat doe ik daarmee? Daarmee kan ik nu al geven. Ja of niet? Ik geef het. Wat geef ik? Wat heb ik gegeven daarmee? Wat heb ik gegeven daarmee? Ik heb gegeven, ik kom nu, ik kwam nu in zekere vorm, ik heb verkregen daardoor een zekere vorm van overeenkomst en regenschap het licht wil geven, ja, van boven, en ik heb ook mijn drie zwaarste wensen, heb ik prijs gegeven, tijdelijk, ja of niet, ik ben uitgegaan van mijn kilim van Kabbalah, mijn kilim van Kabbalah, zijn binnen zeer en binnen maar goed, mijn zware kilim, heb ik prijs gegeven, zie je, ik heb het opgetrokken mijzelf van binnen, mijn, mijn wens korter te maken, gemaakt. Al wil ik graag ontvangen. Ik wil graag dat mijn, mijn wens bevredigen Maar ik doe dat niet. Ja. En daarmee bouw ik mijn massag op. En maar nu heb ik alleen maar de kracht van massag. alleen voor twee spheeroten. Ik kan wel twee lichten uh, chassadim kan ik ervaren. En licht nefers, hoef ik niet te ontvangen, daar ervaar ik het, maar ne, licht roeg, die komt ook in mij. Maar dat zijn allemaal nog, komt in mij alleen, als bovenste kilim in mijzelf. Dus door, tot de parsa, Ja, tot mijn, tot mijn midden. Oké, okay. het is genoeg, voorlopig. Maar, als ik een beetje heb opgebouwd, in deze toestand heb ik mij kracht, op krachten gekomen ben, et Het is ook niet in één keer dat. Het is niet in één keer dat ik zeg alleen, ik, ha, ik kom naar de, naar de, onder de, onder de Dat is niet zo direct, dat is, wie kan het doen? Eerst moet je komen, en waar naartoe? Eerst kom je naar de, nee, eerst naar de kilim. Welke kilim moet je dan? Kijk. In dit geval, zoals wij zoals de, de, de bed, let op. Welke kilim, heb ik nog in mijn traptreden? Alleen ketter en hoogma, ja of niet? Maar, dat is dan Zemtzum natuurlijk. Maar, eerst, voordat ik het doe, voordat ik mijn wens, tot zo ver breng als Zemtzum moet ik nog veel werk doen. Waarom? ik moet eerst, uh, zeg ik eerst helemaal niet ontvangen, niets, niets wil ik dan hebben van het licht. Ja? Dan ga ik dan, moet ik dan langzaam opbouwen mijn ketter van Kilim. Ja? Mijn ketter van Kilim, mijn ketter van Kilim bestaat ook uit vijf, ketter van de ketter van de ketter, hoogma van de ketter, bina van de ketter, dat moet ik allemaal opbouwen. Dus ik moet eerst de hele ketter opbouwen en dan de hele gochma opbouwen. Dan kom ik tot de Tsimtsumbed van mijn toestand. Maar dat is dan gegeven. Dat is, daarmee bouw ik tot de gaze van mij, tot de, de kelim van het geven. En dan, de fase. en dan, dat is de eerste fase. En dat zit, bestaat natuurlijk uit uh, een hele serie van handelingen die... Subfase zijn. Mm -hmm. En dan, vooropgesteld dat ik het dat al behaald, behaald, heb, behaald heb, nu ga ik man opbrengen om mm -hmm. Gadloed te maken. Dat was allemaal man omwille van katnut. Kleine toestand. En nu ga ik, man wil ik nu Gadloed. Wat wil ik? Ik wil nu ontvangen omwille van het geven. Tot nu toe had ik nog geen kracht om te ontvangen, om te geven. En dat is betekent dat ik wil nu licht laten komen in mijn onderste kilim, in mijn kilim van mijn midden en naar beneden. Want die heb ik nog niet, daar heb ik nog niet ontvangen in die correctie. Ja of niet? Ja, dat begrijp ik Hoe moet ik daar ontvangen? Daar bestaat een regel, een mechanisme hoe jij moet daar ontvangen. Onder jou, de hele bedoeling is, het pro, probleem is om naar onder te krijgen. Oké, okay, heb ik nu met vele handelingen, met vele aanpassingen, heb ik nu licht gekregen, ketter en gogma. Alle lichten van de ketter, in de, alle lichten heb ik gekregen van uh, in de klieketter, ketter. En dan alle lichten, dan lichten, welke, klie, welke lichten zitten in de klieketter? ketter. Als er alleen maar, alleen maar, maar kliketter is. Ja, ja, ja. Nefes. Heb ik heel nefes opgebouwd. Nefes de nef, ne, eerst nefes de nefes. En dan roeg de nefes. Neshama de nefes. Ga de nefes. Je de dat De hele scala van nefes. Dan ga ik werken naar, aan de, de klihochma. Dus dan komt het weer het licht roeg binnen. Ja, ook op dezelfde manier, stap voor stap. Ja. nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, etc. Oké, okay, dat heb ik opgebouwd. Ja, heb ik opgebouwd. Ja, Precies, tot en met Ruach heb ik het opgebouwd. Dus ik heb nu alle, dus ik heb nu die kilim, die twee kilim, met twee lichten heb ik, kan ik nu mijn bovenste partsof van mijn hoofd tot mijn midden heb ik, daarmee kan ik, als het ware, vullen, uh, Maar onder niet. Wat moet ik doen? Ik moet nu ook onder krijgen. Alle vijf, moet ik, moet ik, alle vijf kilim, moet ik. Wij zeggen drie kilim, maar eigenlijk drie kilim totale, drie kilim. Want twee kilim kunnen we niet, zeer en pine goed, kunnen we niet. Uh, tot Gmartikun, de ware kilim van ons kunnen we niet uh, uh, opbouwen. Maar, wij, zoals we leren nu hier, daarom is het allemaal zoveel, so daarover heb ik, dat wij hebben, zoals we leren hier in deze Mamar, wij verkregen de kilim binnen de Jiran en Malchut, dus de kilim die naar regenschappen met mijn kilim van ontvangst, dus de kilim van binnen, van, bin, van, mijn binnen, van, mijn, van de helft van mij en naar beneden, die, heb je prijs gegeven eigenlijk. die ik heb prijs gegeven, die krijg ik altijd van de bina. Die geeft mij, zij geeft mij die kilim. En die kan ik voelen, vullen, vullen, wel, die kan ik via de middelste lijn wel vullen met, met het licht. Maar geweldig, dat is alles wat ik nodig heb. Dus dat wil zeggen, ik vul mijn kilim onder het midden tot, ja, tot waar? Tot aan de bodem, tot aan de bodem van, de tweede bodem. Tot aan de schim, dat kan ik vullen. Maar ook dan... Toch dan altijd, precies, dat kan ik wel doen. En dat is ook nog, we noemen dat toch wel, kilim die ik gekregen heb van de bina. Het is niet meer kilim van de bina. Als de mama geeft een jurk aan de dochter, dan wordt het een jurk van de dochter. Heel? Natuurlijk in onze wereld moet je dan, mag je wel weghalen, maar in het geestelijke, als zij geeft, dan wordt het van jou. Dus de bina geeft de kilim aan de malgoed. En die blijft een kilim van de malgoed. En dat zijn de kilim, let op, bina, zeeran, pin en, en malgoed. Die verkregen wij steeds van de bina. En die mogen wij vullen. Maar hoe verder? Hoe verder? Oké. Okay. Nu heb ik mijn, mijn katnoot heb ik opgebouwd. ja Duidelijk, ja, katnoot. Twee kilim, de, mijn, de toestand van de Zimtzum bed heb ik opgebouwd. Iedereen ziet het. Dus, twee kilim kan ik wel vullen met het licht. Dat duidelijk, dat is, ja. dat kan ik wel. En nu het probleem is, hoe ga ik dan vullen nu kilim, mijn kilim van Kabbalah. Mijn kilim van onder het midden. Daar moet ik ook nieuw man opbrengen. Man moet ik opbrengen met de kracht, waarbij ik al opgewassen ben, om te vragen... naar het licht... Eigenlijk, naar de gadloot. Wat moet ik... als eerste vragen? Ik moet de kracht... Ik, moet, ik heb alleen maar twee... kilim die ik kan ervaren. Dan vraag ik... licht... dat mij brengt... dat mij mijn... kilim geeft dat ik vijf kilim kreeg, duidelijk, en dat is dan de man die ik breng om, omhoog breng. En hoe dat verder gaat, we zullen nu leren erg geweldig bij bij Joodse aanslag. Duidelijk een beetje dat inleidingje. Dus nu ons ons vraag is: hoe kan ik vullen nu mijn eigen kilim, mijn kilim van binnen, zeer en binnenmaal goed? Mijn onderste kerim van het midden en naar beneden. En dat leren wij dat, dat geeft de Bina. De hogere geeft altijd aan de lagere. Bina geeft aan de Malchut. Bina is ook de letter H van de naam van de Hawaïe. En de Malchut is ook de letter H van de Hawaïe. Beide zijn vrouwelijk, beide. De Bina bouwt op de Malchut. En zoals hij ons vertelde... In de regel 20 van de rechterkolom in de regel, de regel 20. Uh, hij zei dat de Ima leent aan haar dochter haar kledingstuk. En dat betekent dat Ima geeft aan de dochter, Ima, Bina geeft aan de dochter, aan de Malgoed, Kli, Kilim. En dat zijn de Bina's hier aan de Malgoed. En dat zijn ze hier, kijk op de tekening, die Bina, Ziran, en Malchut, die vallen, zie je dat, aan de linkerkant, die vallen naar Ziran, Pien, beter te zeggen, kijk, aan de rechterkant, kijk, kijk nou, goed, waar Ziran, Pin en Oekwa is, Ziran, Pien en Malchut, kijk, we hebben gezien, dat de Kilim Bina, Pin en Malchut van, van Israël Saba, oftewel mannelijk, het mannelijke gedeelte van de parsuf Yishsut. Die, die fallen in de keterhochma van de Zeyran Ja, Want Zeyran let op. Zeyran Pin en Nukwa zijn net zo opgebouwd precies als Yishsut en Tfuna. Precies hetzelfde. Dus ook hier, dus de Be, bina, bena, en Malgoed, na, als gevolg van de tweede beperking, zijn gevallen in de, binnen de ketterhochmaal van de ziranpin. En, pien. en de, waarom? Mannelijk en manlijk, alles moet overeen komen, naar regenschappen. En, bena, ziranpin en Malgoed van de vrouwelijk, van het vrouwelijke gedeelte, van de yers, oftewel tfuna, vielen, naar, let op hier, naar de ketterhochma van de malgoed. En, en dat is wat hij noemt, dat is wat de zoger vertelt ons. Die bina, let op, helemaal aan de linkerkant, uh, onder het woord malgoed met het rood aangegeven. Daar zie je wel bina, zeer en malgoed. Aan de rechterkant, die vielen in de Keter Chogma van de Malchut. Nou, die Bina, Serapine, Malchut, dat zijn de kleren, de kleding van de Malchut, van de Bina. In dit geval is het Tfuna, maar hij zegt gewoon eenvoudig algemeen Bina. Dat zijn de kilim van de Tfuna. en Tfuna is Bina, de vrouwelijke van de Bina, maar de vrouwelijke van de Yishsoed. En die vielen nu in de malgoed. En de malgoed die had absoluut geen... Ja, als gevolg van de Simtsum Aleph. Herinner je nog? Wat is geworden in het Simtsum De malgoed is geworden tot punt. Ja of niet? Alleen drie, dus negen sferoot van de malgoed bovenste kunnen wel licht ontvangen. Maar de malgoed, de malgoed Niet. Hoe kan, je daar haar, hoe kan je haar dan zo ver krijgen, dat ook daar licht moet komen? Want niets is, ver, niets is verkeerd. Niets is uitgesloten in de schepping. Niets is uitgesloten van de, van de vervolmaking. En dat is iets wat wij moeten leren. Anders kijken we, in de keel kijken we naar een ander en zeggen ze, kijk nou naar die vent of naar die, of naar het volk, of dat dat die ik lopen ze bijna nakt. Ja, kijk nou, wij zijn, en zij zijn, ja, niets, alles wat bestaat, bestaat volgens, zoals so het is. En iedereen zijn eigen wortel naar zijn vervolmaking. En dat allemaal hebben we nodig. eigenlijk Ook die Zuid-Amerikanen, daar waren die Indianen, die ook die niet meer leven, ja, die ma Maya en al die dingen. waren is absoluut noodzakelijk. Voor de. Ja ook de aborigene. Ook die in, in, in, in, in, in Australië. Alles is nodig. Al die krachten zijn nodig. Het is allemaal. Allemaal kaleidoscope van krachten. Die allemaal nodig zijn. Duidelijk. Dat maakt Maar ook zo so zien we dat die Bina. Dat die Malchut. Die krijgt dan die drie kili. Kilim van de, goed krijgt Kilim van de Bina. Want zij had absoluut niets. Dus wat zien we nu? Dat de Bina of de Welthuunna, die bouwt de Malchut op. Met, waarmee? Eerst met de Kilim, ja of niet? Hoe kan, je, hoe kan ze haar licht geven, als zij geen Kilim heeft, ja of niet? Dus, zij geeft haar eerst kilim, haar eigen kilim. En zij gaat die magoe, die gaat zich opbouwen met die kilim. En gaat wel licht daarin ontvangen. En dan geeft die aan haar versiering. Versiering is in de naam van de zoger. Dat is mogen, licht. En daarin geeft ze haar al ook licht. Dat is wat wij leren in deze mama. Okay. En hij gaat ons geweldig nieuw uitleggen. Probeer niet met je verstand. Probeer luisteren naar, naar die grote man die godelijke man absoluut was. En hij wil ons gewoon vanuit, vanuit zijn positie alles om ons er, laten ervaren. En daarom is, ben ik hij, huiverig om dat allemaal. Ik wil graag iets, iets antwoorden, maar het, het helpt niet al die heftige discussie. Het is in de Kabbalah ervaren, jij moet vragen, Hashem, van boven moet je vragen. Dat is wat ik aan iedereen jullie leer. En dat is in deze tijd al mogelijk is. Dat alles wat daarvoor belachelijk vond men, hoe kan een mens, wie... Wie in onze generatie is dat waard, die die dan relatie kan opbouwen, tet en met het licht. Iedereen moet het in onze generatie dat doen. Iedereen moet het wel in onze generatie dat doen. Eindelijk. Iedereen. Dan pas heb je dan volwassen relatie, volwassen houding in het leven. Dan heb je vriend in jezelf. Dan ga je ervaren in jezelf die bina, Die geeft jouw kleding, die geeft jou uh, alles wat je nodig hebt. Dat is ook in elke in in hele boeken staat geschreven. Ja, dat. Wat staat het? Ik ben. Ja, zo so ook in uh, wat Josua zei bijvoorbeeld. Ja, hij zei ook. Ik ben het brood. Ja, ik ben het brood en ik ben wat? en Ik ben het. Ik ben het brood en ik ben wijn. Eet, ja, eet. Nou, wat is het nou, niets anders is het. wat men ook niet begrijpt, dat is de brood, dat is de chassadim, ja, en de wijn, dat is de gochma, dat is kwalichten, maar ook brood betekent ook dat ook de, ook de kilim, kilim zijn ook als brood, begrijp je dat? Als je brood eet, dan brood is wel vaste voeding. begrijp je Dan krijg je ook kilim. En dan kilim je bekilim. Dan kan je ook daar gieten. Daar. In de kilim kan je gieten wijn. Ja of niet? Ja, alles is, is, is. Dan wordt het alles. De hele, alle heilige boeken worden dan duidelijk voor jou. Want er is geen religie aan de mens gegeven. De men, religie is alleen maar uitvindingen. All uh, all. Goed is goede. Men wilde wel iets. Maar met het, met het de goede wens. Maar men wilde wel waarmee men met goede bedoelingen wilde iets geven aan de mens, is, was veranderd in de loop van de tijd, in iets wat conservatief is geworden voor de, voor de mens, iets wat wel opbouwend was voor de mens, is geworden als vertragingsmiddel, vertragingsmiddel, uh, inderdaad, een vertragingsreactie veroorzaakt, terwijl in onze tijd is het, Absoluut niet meer nodig. Ik bedoel, mag wel natuurlijk, wie wil. Maar het is niet meer nodig, want alles is klaar. Het licht is gekomen, zoals men zegt. Het brood is er, de tafel is gedekt, wijn is er, alles is er. Dus chassadim voor rood, al die. Uh, bina heeft alle kilim gegeven, al het licht is er. Alleen wij moeten alleen nemen dat. En wij zitten dan en wij zeggen, nou. Nee, ik wil religie doen. Nou, dan is het niet meer en de, niet meer voor deze tijd. Maar iedereen mag wel natuurlijk. Kijk, ik zeg nooit nergens uh, dat zo uh, so is. Ik ga het nergens publiceren of zo, so, want men zal het niet begrijpen. Nee, alleen wie hoort, wie bereid is te horen, die zal het horen, maar ik ga geen in interviews daarover hebben dat religie is niet goed of zo. So, of niet, niet goed, ik zeg nooit dat het niet goed is, maar dat het niet meer de tijd is, dat er niet, niet, ook niet, zeg je ook, dat het niet dat is, maar dat het de tijd is, al dat de mens al zonder regie kan, kan leven, dan juist daardoor kan tot zijn vervulling komen. Hij heeft geen functie meer. Hij heeft functie, natuurlijk heeft het functie. Maar het, het heeft functie voor iemand, uh, voor iemand die dan een toestand verkeert in een geestelijke ontwikkeling, dat die dat nodig heeft. Ja of niet? Hoeveel keer, hoeveel was het hoe vaak is het zo dat een mens eerst een klap van de zweep krijgt. Iemand overleed, of iets anders of iets tragedie krijgt. En dan gaat hij dan naar de kerk of naar een synagoog. So, dan, dan gaan ze wel iets denken aan het leven, over het leven. Die gaat daar naartoe goed. Maar Kabbalah is alleen voor een mens die al reed daarvoor is. Ik, ik ga me niet... Uh, ik ga het niet naar de massa brengen aan iedereen, want het is oh, absoluut onmogelijk, absoluut een komedie om Kabbala te proberen te pushen of naar hele mensheid te laten. Alleen wie komt, die begeleiden we. Waarom? Als iemand komt door de kabala betekent, kan betekenen dat hij aangeroepen wordt, dat hij zijn wens... Van boven, alles, alle wensen komen van boven. Dan betekent dat die al klaar is daarvoor. Nou, dan kan je, moet je hem ook geven. En niet anders. En niet opwekken de wens bij de anderen. Dat kan niet. Dus als iemand honger heeft, moet je hem wel naar huis brengen. Moet je hem brood geven, water geven, wijn geven, etc. Maar als iemand geen honger heeft, en jij zegt, kom bij mij. Ik geef je dat. En jij zegt, ik heb, zei, ik heb niet nodig. Ik heb niet nodig, dat allemaal. Jij zegt, nou kom, ik heb een huis. Zo, so, en dat is iets in deze tijd. Zo, so, alles, de tafel staat klaar. En, en, en wie wil? Een paar mensen die, die willen really wel van de gas hier gebruik ja? maken. Van het licht, wat, van de reding, die er nu al is. Hier op aarde. Al gekomen het is nog nooit zo geweest. Het is de eerste keer in de hele geschiedenis van de mensheid. En men wil niet, men iedereen is bezig zo met zijn eigen zaken, et En daarom leren het heel goed. Wat we gaan nu doen, we gaan verder. 25, let op. Nee, we hebben dat ook gedaan. Dus. Wat zei je dan? 27 zei die ons dat de Bina en zoon van de traptreden, die keren, terug, die keren terug naar de traptreden, dus als gevolg van het aansluiten ja, bij de traptreden. De kelim Bina en zoon keren terug naar de traptreden en samen met hen, daardoor worden de drie lichten aangetrokken, de lichten van nefesh, Neshama, sorry, Neshama, Chaya en yechida Ja, oftewel de lichten van Keter, Chogma en Bina. En als wij dat zeggen, dan moet je ook niet zeggen, jij ja, zei dat de Chochma, dat de Chaya en yechida dat wij niet aantrekken tot de koms van de Mashiach. Dat natuurlijk zo, maar van, dat, dan spreken wij van de ware lichten Chogma. Chaya en jehida die overeenkomen met de, met de waarlijke kilim van Ziran Maar goed, maar wij spreken nu van welke kilim. Van de kilim die ontleend zijn aan de binna. En dat zijn niet de waarlijke kilim. Van die trekken wel kilte, die trekken wel licht. Chaya en jehida. Of neshama shamah en maar niet die algemene die, die, die lichten die, die de ware zee en ook wat zullen vullen. Je hebt daar van binnen. Precies. Nee, je hebt daar, je niet daar van die overeenkomst met de kelim van, van zee maar goed. Want die ontbreken bij ons. Nou ja. We hebben alleen maar kilim, waar ik dus de, in het algemeen heb, alleen maar kilim ketterhoog, maar een bina. Maar zeer en pinnenmalgoed hebben we niet. Die pas komen, die moeten we daar moeten wij gebruik maken van de kilim van de bina. Oftewel, ik zeg zeer aan pinnenmalgoed, natuurlijk ook zit ook dat stukje van de bina. Ook. Twee derde van de bina als het ware zit. Onderste de twee derde van de bina of de hele Bina, of een derde, of twee derde van de Bina, is precies hetzelfde. Ja, want wij zien dat het, dat goed komt onder de hoogmaat staan, maar ze komt op dezelfde de manier ook, ook in de Bina te staan, in elke andere sfera. Dus dat is, het komt Maar dus wat zegt die ons? Dat bij het aantrekken van die Kilim, van Binazian, Pin en Malhud, komen er lichten die overeenkomen daarmee. Dus Neshama, en Yechida. En die heeten Kaddish, Kaddish. Die heeten het Heilige der heilige En nu weten jullie wat het Heilige der heilige is. Eigenlijk, het is niet een plaats, een fysieke plaats. Maar dat is in de lichten, of de plaats was wel in de, in de tempel, in Jeruzalem was wel de plaats, in, binnen de, de tempel, dat heette ook Kod Kod Kodesh Kodeshin, dus het heilige der heilige. Maar de plaats, niet de plaats, natuurlijk de plaats werd ook overeenkomstig ingericht, et cetera maar dat was de hoge priester die moest zich inrichten de hoge priester die daar kwam op de Yom Kippur op de verzoeningsdag Versoen, op een bepaald moment waarbij die gar moesten die drie lichten moesten dus aangetrokken worden om volledige partsuft te maken voor de hele wereld. Die kracht moest aantrekken voor de hele wereld. En dat was die, die Gadlood, die hij moest dus aantrekken daar. En daarom dat is dan heet het ook Kodesh Kodesh kodeshin Duidelijk? Dus de, de plaats in de tempel waarin waar de, waar de hoge priester binnen moest komen, dan op een bepaalde gezette tijd. En daar zich instellen eerst daarvoor dat hij die, die gaar zou ontvangen, die drie lichten, dat heet Heilige der Heilige. En niet uh, iets anders eigenlijk. Daarom wa waren toen de Romeinen of Grieken, die kwamen daar hadden ze, daar ook, kwamen ze in het Heilige der Heilige. Zag, zagen ze iets? Ze zagen daar niet, ze zagen daar wat, zagen ze daar iets? Dan zeiden ze ook, wat is daar, wat is daar, is natuurlijk niets. Als een mens, een, als een mens natuurlijk een op een niveau staat. Ja, waarbij, hij is niet, is, is gewoon een, een, een, een, een barbaar of zo. So. Dan zie je natuurlijk niets en voel je natuurlijk niets. je bovendien, dat het volk ging, ging verkeerd daar. Het volk, Israël ook, ging ook... Uh, uh, zondigde, zo so, massaal en op allerlei manieren natuurlijk, dat er ook geen plaats meer was voor de gar, eigenlijk hey, zij trokken wat zij deden al. zij trokken het licht links naar beneden zij ze zeiden, wat zeiden zij, ze? wat was de, de reden van, van, van het opbreken van het breken van de tempels Als so, zij ze zeiden zo so. kijk, let op, zij ze zeiden zo so. Niet zo, wij gaan niet, wij gaan niet God uh, dienen door die, let op benazeeren, Malchut, omhoog te laten trekken. Waarbij boven in de, de Malchut, die komt daar ook in de Jirsut te staan, waarbij de Jirsut bouwt zich op als Elohim, als Eile plus, plus, plus. plus Im, im plus Eile. Dat zeggen ze, nee, dat doen we niet, niet. Ja, dat doen we niet. En, en, maar, die binaseer en pinnen zeggen ze, trek allemaal licht, zeggen ze, van links naar beneden. Want daar hebben wij die binaseer en pinnen En die binaseer en pinnen die vielen in de zon, dat is je God, zeiden ze. Kijk dan. waarom? De Bina en een maalgoed van de Bina uh, en van de Bina, of van de Iershut, van de funai eigenlijk. Dat, is, uh, dat, uh, dat is, that is de kracht van de Bina natuurlijk. Dat is natuurlijk hoger dan de zon waar het volk was aangehecht. Ja? Dan zeiden ze, nou, dat, dat is je God. Die Bina en Zeeranbinnen, maalgoed, die vielen die wij ervaren binnen ons, dat is ons God, en dat is dan Eile, dan zeggen ze ook, Eile, Elohim, Eile, dat is jullie God, dat is ons God. Dat wilden zij zeggen. Dus, wat zeiden zij? Wij vertikken die Mie, die Mie, willen we niet, die Chassadim aantrekken, dat willen we niet. En dat, wanneer is het gebeurd? Toen de man, de leider van het volk, de meest bescheiden man in de wereld, waarover zoals de Torah staat. Moshe, die ging de berg op. Wat deed Moshe? Hij ging de berg op, hij was Mie, hij was de rechterlijn, hij had die koen gemaakt, naar de berg gegaan, dus hij had, de berg is dan die Bina. En hij ging de berg op, om daar, de berg op, om als Mie zijn, de, als rechterlijn, en hij kwam niet op tijd volgens hen. Ze dus hadden daar een, een misrekening gemaakt of zo. En hij moest wel komen natuurlijk. Maar hij moest dan van boven komen en brengen de Torah. Hoe? Niet via de linkerlijn. Maar via de middellijn. Hij moest dus omhoog gaan. Hij ging omhoog. En hij ervoor ook de derde, de, de, de, de linkerlijn... En hij moest de Torah brengen. Torah is de middelste lijn. Hij moest de Torah brengen van boven naar beneden naar het volk. Dat, dat wachtte en dat hij eigenschappen had van de Zon. Ja, dat moest hij doen. En zij, hij kwam niet. En dan zeggen ze: wie, waar is die man? Waar is die mie? Dus de moshe, die man die de moshe, die moshe heet. Die waar, is, waar is die man die, die dat heeft ons eruit gehaald, die uitgebracht uit Egypte? Dus eigenlijk, waar is de mie? En zonder de mie uh, hebben we niet, als, als de mi niet er is, laten wij dan die, deze volgen, laat dat onze, onze, onze leider zijn, die binnen zei aan binnen, die in ons zit. Dat was hun conclusie, dus laten wij, Laten we aantrekken het licht via de linker lijn. En dat is dan een snedende gogma. Waardoor. Uh, dat. Komt naar beneden. En dan trekt het naar de onreine kracht. En door deze kracht. Als zodra zo. Altijd zo geweest. Wanneer dat uitverkoren volk. Dat op die manier. Zich inricht. Dan gaan ze dan gaan andere volkeren hen uh, ondermijnen. Want dit volk is, dit volk is, nee, nee, op allerlei manieren. Nee, ook nu nee, ook. Die worden, die worden, die gaan zijn, uitbuiten iemand. Die worden een burgemeester. Ja? Yeah? Of die worden dan, uh, weet ik veel, een vice, premier, vice that, president, president van de verenigde van de verenigde staat. En het Elg is ook een Gore is een Joodse man. Maar Gore is ook dan is it, is, ah, was the, allemaal, op allerlei manieren. Ik zeg het alleen, doe er niet toe wie. Over de hele wereld zie je dat soort mensen die dan, wat? Elgore heeft helemaal niks Joodse Oké, okay, maar kijk. Maar kijk, kijk, kijk, Nee, nee, nee. Als ik zeg, dan weet ik precies wat ik zeg. Kijk, kijk, kijk nee, nee. Joodse mensen. Kijk, ja, kijk, ik kan, ik, kan jou honderd man gewoon zeggen wie Joods was. Die heeft absoluut niet weten dat het Joods zijn. Je kan je ook zo zeggen. Precies wie Joods is. Ik kan je ook zeggen in de Nederlandse regering wie Joods zijn. Waarbij je zegt. Nou, dat, die. Nee, dat is gewoon een boer. van, je weet het, Echt een boer van de Twente boer. Ik zeg. Nee, jongen. Hij is 100 Joods. Duidelijk. Alleen hij weet het niet. Hij wil het niet weten. Maar. Dat het hele probleem is. Van het volk. Van het verkoren volk. Is. Dat wanneer ze willen op die manier functioneren, dan staat het in de Torah, dan gaan de volkeren jou uitbuiten. Op allerlei manieren. Ja, ze maken van jou een burgemeester. Je gaat gewoon dag en nacht werken voor dat volk. Weet Je wel, gaat op al die vergaderingen met een stropdas, maar het wordt een strop voor jouw ziel. Dan heb je geen leven meer. Kijk naar die mensen daar die allemaal dat die, die allemaal dan ze gaan werken voor die volkeren in plaats, terwijl dit volk is absoluut vrijgesteld. Als dat volk volgt de middellijn, de Torah, dan niemand kan dat volk, hoe zeg ik dat, ondermijnen, in slavernij nemen, op welke manier dan ook. Staat in de Torah, dan, de, dan gaan de volkeren jou dienen. Op een goede manier dienen, niet te dienen als dat jij de baas bent, maar dienen in de zin dat zij gaan van jou uh, licht ontvangen. Ze gaan door jou zegeningen verkregen. Begrijpt u dat? Want aan dit volk is gegeven de middelste lijn. zit al in de, in de, in de gewoon in de potentieel, in de genus. Er hoeven ze niets te doen. Maar als zij gaan, natuurlijk moeten ze wel hard werken aan zichzelf, maar als zij gaan van de linkerlijn leven, dan hebben ze geen leven meer. Dat <laughs> is wat ik wilde jullie even tussendoor vertellen, maar het is alles natuurlijk in één mens. Het interesseert ons niet die, die verhoudingen, Joden of niet-Joden, maar intussen het klopt dit absoluut. Absoluut. Eigenlijk. En dan, daarom moet je niet, daarom, daarom beneden geen geen broeder van mij die dan al die dingen meedoet die dan op die manier leeft als gooi hebe, hebe, als gooi betekent wat betekent als gooi die, die doet gewoon via de linkerlijn, via de geworot probeert hij te leven terwijl een Israël een man uit Israël Hebraïer is de aard van de Hebraïer is rechterlijn, begrijp je dat? En hij moet wel iets naar het midden groeien, steeds middenlijn, middenlijn, maar de aard is de, de rechterlijn. Duidelijk. Geen Hebraïer komt van de linkerlijn. Geen één. Dus als iemand doet iets als, als linker, linksleiner, dan moet je dan zeggen, dan zeggen we dat, nee, dat is niet, die is niet, dat is dan niet, en die heeft een paspoort misschien verkregen, of nationaliteit verkregen, misschien ingeburgerd wel, was als hebreer, als maar dat is geen Hebraïer, duidelijk. En dit volk was, in dit volk werd een, ge, een geweldige selectie doorgevoerd in dit volk, waarbij die kunnen geen fout gaan. En als ze fout gaan, betekent, fout gaan in de zin van, van, uh, Verraden de rechterlijn, de rechter, want wat betekent, hoe moeten ze gaan? Dat heet gesedwe emet, dat is de eigenschap, gesedwe emet e is de waarheid, dat is de middellijn. En de mens moet altijd gaan naar deze combinatie, heet, gesedwe emet, dat betekent uh, genade gekoppeld aan de waarheid een beetje rechts gaan van het midden. Zelfs als iemand de natuur heeft in de, van de linkerlijn... moet je altijd proberen een beetje meer ge gesen te hebben... meer genade in zichzelf op, uh, opbouwen. En dat te koppelen, symbiose maken met de middelste lijn. Okay? Maar dat stap voor stap ga je dat voelen en je dat zal zien... En dan wordt het in jouw mechanisme gevormd, waarbij jij automatisch zal voelen, ah, ik ben te veel naar links. En dan betekent dat ik zelf, mijzelf manoeuvreren in, uh, in de moeras. En dan moet je direct, ga je dan direct als het ware beweging maken naar een andere kant, naar het leven toe. En nu keren we weer terug naar de zoger. Het doet er niet toe dat wij zo Kijk, ik was van plan om voor, hè, huh? maar... Het was van plan om zo ver te gaan, maar nu wat die geet in zijn, dat is koffie.